8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het treinverkeer komt weer langzaam op gang. In delen van de Randstad lag het stil sinds vanmiddag. Nienke Kooistra van de NS, goedenavond. U uh, kunt mij vertellen hoe de situatie nu is in Utrecht? Ja, we hebben te maken gehad met grote verstoringen in de dienstregeling op de stations Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal. Het effect daarvan was dat er tijdelijk minder of soms zelfs geen treinen hebben gereden. Maar gelukkig zien we nu dat het treinverkeer steeds beter op gang uh, komt en dat er weer steeds meer treinen kunnen aankomen en vertrekken vanaf die stations. U zei uh, soms helemaal geen treinen, maar onze indruk is dat er een paar uur geen treinen hebben gereden. Als we kijken naar de situatie... Van Amsterdam en Utrecht. Op Utrecht, daar hebben, uh, daar hebben minder treinen gereden. Maar daar reden wel treinen. Daar konden wel um, treinen aankomen en vertrekken. Maar veel minder dan we hadden gehoopt. En uh, hoe gaat het de rest van de avond, denkt u? Ja, we rijden dus nu steeds meer treinen. Um, en um, we, we zien dat dat uh, de rest van de avond zal doorzetten. Maar een uh, normale dienstregeling gaat niet meer lukken natuurlijk. Dat verwacht ik niet, nee. Oké, okay, dank u wel. Nienke Kooistra van de NS. Oké. Okay. En tussen de gestrande reizigers op Utrecht Centraal loopt ook onze verslaggever Roel Pauw. De excuses van de NS aan de reizigers zijn niet van de lucht. Elke paar minuten klinkt deze mededeling. Dames en heren, door de weersomstandigheden is er ook bijna keer mogelijk. Van en, uh, dit station nu. en als pleister op de wonden is er gratis koffie en thee. Maar het blijft toch heel vervelend als je vanavond nog terug wil naar uh, Amsterdam. Ja. ja, het is. Uh, ik doe wat nonchalant over, hoor. Uh, maar ik ben een beetje verrast, omdat het is zo voorspeld van de vloer. En ja, volgens mij is het niet zo traumatisch. Het is niet zo traumatisch koud, dus ik vraag me ook een beetje af waarom. Maar ja... U bent Engels? Oh, nou, ja, sneeuwt het ja. ook wel eens. Uh, ja, jawel. wel. ja. En uh, eerlijk gezegd, in het algemeen, ik denk dat de Nederlanders gaan veel beter om met... Uh, uh, Slecht weeromstandigheden dan in Engels. Oh, is dat zo? Want er ja, wordt enorm ja. geklaagd over de Nederlandse NS, de ja, Nederlandse mil als, als je hebt in Engeland gewoond en, en, en daar afhankelijk van openbaar vervoer, is Nederland een droomland. Nog steeds hoor. Krijg je in Engeland ook een gratis kopje koffie? Als nee, je... ik denk, dat was iets waar... Ik, ik zat te denken van, nou zal dit, uh, zal dit in Engeland het geval zijn? Um, ik denk het niet. Ik denk dat dat zelf dat vragen aan te veel organisatie. Die is wel lekker. U weet hoe het in Nederland wordt genoemd, zo'n kopje koffie. Uh, nee. Een bakje troost. Een bakje troost, ja. Ja, dat is het. Inderdaad, maar ja, ik denk niet dat iemand dit expres doet, zo'n zo dag. VVD, PVV, PvdA en GroenLinks willen een debat met minister Schulz van Hagen over de spoorproblemen. Op de wegen in de Randstad nemen de files af. Vanmiddag stond er in het westen en midden van het land 831 kilometer file. Daarmee stond die file op de vierde plaats in de filetop 10. Inmiddels is de lengte afgenomen tot ruim 100 kilometer. Het sneeuwfront is op weg naar het zuiden flink afgezwakt.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 Maar er wordt ook gevoetbald vandaag. Uh, op Twitter uh, was er een, Twitter, een, een tweet moet ik zeggen, van de sportverslaggever Frank Wielaert. Hij zei, probleemloos in Heerenveen aangekomen. Want daar volg je de wedstrijd heerenveen rode hè? Ja, inderdaad. En, en probleemloos probleem. aangekomen, dat is uh, ook een feit. Maar ik kwam uit het oosten, dat scheelt al een uh, heleboel. Daar waren de wegen nog wel redelijk begaanbaar. En in uh, Heerenveen en omgeving... Ook goed begaanbaar. Dus uh, het, het stadion bereiken was niet zo'n probleem. Maar hier gaan zitten is wel een serieuze opgave. Want anderhalf uur geleden ging het een keer al onder de min 10. Bij Herenveen uh, tegen de En dus het normaal gesproken uitver, uit, uitverkocht. Ik hoor mezelf trouwens terug. Als iemand even een knop uh, dicht kan uh, doen. Dan uh, kunnen we weer verder praten. Normaal gesproken is het uh, Abelensra stadion uitverkocht. En uh, nu is dat uh, waarschijnlijk ook zo. Alleen is lang niet iedereen gekomen vanwege de kou. Kun je als je thuis uh, tv kunt kijken naar deze wedstrijd. Dat ook gewoon lekker doen onder het genot van een kopje warme chocolademelk. En hier moet je maar gaan zitten uh, kou kleumen. Beide ploegen zijn op het veld ook uh, rustig begonnen aan de wedstrijd. Heerenveen afgelopen dinsdag nog gespeeld in de beker. Volgende ronde de halve finale bereikt ten koste van Vitesse. En AZ vorige week de, het slachtoffer van de dadendrang van Rode JC in de competitie. En nu Rode eruit gekomen. Via Vormer met een paasje de diepte in de richting De Beulen. Die wordt niet bereikt. De Heerenveense verdediging sluit de rijen. Keurig netjes op tijd. En wil nu gaan counteren. Maar ook dat mislukt. Dat zijn de eerste speldeprikjes in de eerste vier minuten van deze wedstrijd. Heerenveen tegen Rode JC. Het is de enige voetbalwedstrijd die vandaag in ieder geval doorgaat. En wie weet er dit weekend nog wel meer in de Eredivisie. In ieder geval is er pas één afgelast. Alleen de wedstrijd van de Graafschap gaat niet door. Nu uh, slechte uittrap. En daar kan een goal uit komen als Djuricic op om speelt. En hij laat de goal aan Dost. En die scoort met veel pijn en moeite. En dan staat er uh, Heerenveen al heel snel voor. Na de enorme fout van Kieschek. Die de bal zo plomp verloren. Op 20 meter van de goal. Afgeeft aan Djuricic Die om speelt twee man. En de keeper. En legt hem dan breed op Dost. En die maakt goal nummertje 18 van hem in de. Deze competitie. Irreveen dus al heel vroeg op voorsprong in het eigen Abelendra stadion... tegen Rode SC. Het is hier 1-0. Twee dingen. Kijk, die pikken we dan toch maar mooi mee. Ja, straks de leuke kant van het koude weer... maar nu eerst de nare, de lastige kant. Want vandaag worden we van alle kanten waarschuwingen... over het extreme weer en de chaos op de wegen. Op veel autosnelwegen rijdt het niet veel harder dan 50 kilometer per uur. En dat geldt onder meer. Dat is 655 kilometer op dit moment. Hoeveel wegen is het? Eh, Rotterdam los. en Utrecht, daar staat het nu muurvast. Omdat daar de sneeuw... Meer niet. dan 800 kilometer file in de hele Randstad. Niet alleen in de Randstad, wat ook een groot deel van het midden van het land richting Veluwe staat het ontzettend uh, Het vast. hoogtepunt was eh, 840 kilometer file. Uh. Vierde drukste spits ooit. De eerste gast vanavond is Arnard Broekhuis, manager verkeersinformatie bij de AWB. Goedenavond. Goedenavond. Chaos op de weg vandaag. Ja, helaas. En, uh, iedereen moest thuis blijven van u. Inmiddels is het ietsje rustiger. Bij de NS nog wel heel veel problemen, ja. begrijp ik. Maar goed, u bent, heb ik begrepen, gisteravond om half tien begonnen met werken. Het is nu acht uur. Ja. Dat is een hele lange dag. Ja, maar bij dit soort omstandigheden uh, hoort dat bij. Maar waarom moet u al om half tien beginnen gisteravond? Er was nog geen vlokje gevallen. Dat doe ik ook nog wel van thuis. Maar je bent al bezig met je bronnen. Je krijgt uh, informatie van bijvoorbeeld meteodiensten, die bellen je op van morgen gaat er sneeuw vallen in ons land. Mm -hmm. Dus jullie zijn vast gewaarschuwd. En die houden mij ieder moment op de hoogte van wanneer die sneeuw valt. Want voor ons is belangrijk wanneer die valt, waar die valt en hoeveel. Maar is het zo dat u vannacht dan ook bezig bent geweest of heeft u wel gewoon lekker geslapen? Nou, ik heb tussendoor nog wel goed geslapen. Okay. Maar we zijn wel bezig geweest, ja. Want u weet dan precies, op dat moment komt het daar in Nederland terecht, die sneeuw. Tenminste, dat is de verwachting. Ja, het is heel essentieel. We horen de hele avond de Randstad. Maar als die sneeuw in Groningen valt of Friesland, dan rijdt de Randstad gewoon door. Mm -hmm. en, ja, voor morgen was het al uh, glad in het noorden van het land. Maar expliciet de sneeuw valt juist in de Randstad. Vandaar die chaos. U bent de manager op, uh, op die dienst. Hè? Mm -hmm. Het is natuurlijk waanzinnig druk op zo'n dag, kan ik ja. je voorstellen. Omschrijft die sfeer eens? Ja, die begint als, als morgens vroeg, wat ik al zei. Uh, vanmorgen al de, alle, alle media bediend vanaf 7 uur. Ja, via maar ook... Ik bedoel tussen de mensen, is oh. het extra leuk? Of is het eigenlijk gewoon ja. stress? Nee, nee, nee, nee. Het is extra leuk. Ja? Het is een soort passie. En die is niet alleen bij ons, maar ook bij onze wegenwacht. Want die. Die, die werkt daar ook aan mee. En ik heb zelfs begrepen dat mensen bij de Wegenwacht, leidinggevende Wegenwacht, ook in de auto zijn gestapt vandaag om mee te helpen. Dus we voelen ons dan één familie om zeg maar, Nederland te waarschuwen en te informeren. En in de auto stappen, want hoezo dan? Wat kun je dan betekenen op de weg? U bedoelt de Wegenwacht ja, of ik? Ja, waarom? Oh, zij zijn op. in. Ik dacht dat u verkeersdienst... Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wij proberen zoveel mogelijk uit de auto te blijven. Ja, precies. U moet toch gewoon hè, het epicentrum blijven? Ja. Waar ja. het allemaal verzameld wordt. Precies. Dus wij hebben wel contact, heel veel contact met, met mensen op de weg. Ik zei al, onze wegenwacht. Mm -hmm. Die reden vandaag met 500 mensen rond. En tussen het pech helpen door konden ze ons informeren hoe de situatie op de weg was. Ja. Daarnaast hebben we veel vrijwilligers. Dat zijn mensen die spontaan ons bellen wanneer ze wat zien en wanneer ze files constateren. En andere bronnen, bijvoorbeeld tankstations. Ja, want die vrijwilligers, stel ik zit veel op de weg... Ja kan ik me zeggen, nou meneer van de AWB, ik vind dat eigenlijk wel leuk, want ik heb het gevoel dat ik veel adequater ben dan alles wat ik hoor op de radio. Ik wil jullie wel voorzien van informatie als ik iets zie. Ik zie een file ontstaan. Is, ja. het, is het op deze manier dat jullie aan informatie komen? Ja, en dat varieert van, van mensen zoals u, maar ook ja. uh, uh, touringcacheffeurs. We hebben er zelfs één op 13 hoog in, bij het Gelderdoom wonen. Ja. Die kan precies vanuit haar, uh, vanaf haar bank zien of er een file staat bij wanneer een concert afloopt. En die belt aan ons. Ja, ja. en dat neemt u gewoon hups over. Nou, dat Gaat... zijn mensen die, die zijn geregistreerd. Die kunnen ja. we ook terugbellen als we vragen hebben. Dus ja. die, die kennen we eigenlijk. En gebeurt er wel eens dat u denkt, wat een onzin. Dat was, wat, dat was een slechte tip. Nee hoor. Nee, want die mensen weten waar ze voor moeten bellen. En die bellen niet voor niks. Nee. Nou is het zo dat jullie natuurlijk als ANWB soms zeggen... weeralarm, gevaarlijk. Jullie moeten van de weg blijven. He, en natuurlijk in samenspraak met de weervrouwen mm -hmm. en mannen. Maar als dan blijkt dat het eigenlijk niet nodig was... dan bak kritiek, hè? Altijd. Ja, ja, u dat... gaat rimlachen, ja. want u kent die kritiek. Dat is het risico van het vak. Ja, is dat zo? Ja. Of is, ja. Nee, dat is echt het risico aan het vak. Wij proberen het met z'n allen. En dan bedoel ik ook de, de weerdiensten zo goed mogelijk... voor onze weggebruikers en reizigers te doen. Ja. En daar zijn we mee constant mee bezig. Want ik niet alleen heb vanaf gisteravond gewerkt... maar Rijkswaterstaat en het KNMI is daar ook volop mee bezig. Ja. En uh, gezamenlijk proberen we dat te doen. ja En als dan zo'n weersverwachting niet uitkomt... of die sneeuw net ergens valt waar wij het niet hadden verwacht... Ja. Ja, dan komt waarschijnlijk die, die waarschuwing niet uit... En ja, dan krijg je kritiek, maar ja. Wij zitten daar niet echt zo mee, want wij nee. willen gewoon blijven waarschuwen. Ik, uh, ik hoor dat er, dat er gescoord is bij het voetballen. Oh. U wil vast ook weten wie van de twee Herenveen tegen Rode JC. Frank Wielaert, vertel het ons. Nog geen tien minuten gespeeld en het is 1-1 geworden. Adil Ramsey kwam vanaf de linkerkant, zette de aanval op... dwars door het midden voor Rode JC. Wij wilde een 1-2 aangaan, die mislukte eigenlijk... maar toch kreeg hij de bal per ongeluk nog terug. Stond ineens helemaal vrij voor van de bussen. Schoot tegen de lat via een verdedigend been van Herenveen uh, En daar was dan de goaltjesdief van uh, Roda JC, Malky, zijn dertiende van het seizoen. En hij zorgt voor de 1-1, komt daar de 2-1 voor Roda Donald. En de redding nu van, van de bussen. En deze wedstrijd is helemaal lopen, want Dost heeft ook al een kans gehad om te scoren alweer. Zijn tweede van de avond, maar hij miste die ook. Kortom al vier kansen gezien in amper elf minuten tijd. En twee daarvan vlogen erin, eerlijk verdeeld over Heerenveen en Roda JC in het Abelentstra stadion. Dankjewel. Ik zit hier met Arnoud Broekhuis... manager verkeersinformatie bij de ANWB... omdat het zo'n gaas op de weg was vandaag. Is er nou een situatie, behalve vandaag... die u nooit meer gaat vergeten in, uh, in uw carrière? Want u werkt daar al 30 jaar, heb ik begrepen. Ik werk al 30 jaar bij de ANWB. En uh, de situatie die ik nooit zal vergeten... dat is uh, 25 november, vrijdag 25 november 2005. Ja. Toen hadden we hier in de Randstad uh, wat last van, van zware windstoten... En we rijden in de middagspits rijden we naar huis en achter Hoevelaken staat het verkeer compleet vast. Vrachtwagens hebben daar een dag lang stilgestaan op ijs. En mensen hebben meer dan 12 uur lang in de auto gezeten. En dan kunt u, behalve de mensen informeren, weinig anders doen, toch? Ja, informeren. En, en, en ja, mijn, mijn collega's van de Wegenwacht die hebben weliswaar geholpen... maar wij informeren blijft daar weg. Ja. Uiteindelijk om vijf half zes hadden we de laatste files... morgen, zaterdagochtend, eh, hadden we die opgelost. Is het zo dat u zegt... Uh, het is een vak wat ik dag en nacht uiteindelijk letterlijk ook... Hè? afgelopen nacht. Wat ik uiteindelijk dag en nacht doe eigenlijk. Of is er iets waarvan als u gaat slapen en u heeft geen dienst, dat u denkt nee jongens, jullie kunnen het gewoon prima zonder mij. Nee, ik het dus een slechte eigenschap van mij, dat weet ik. Maar ik ben daar dag en nacht uh, 365 dagen mee bezig. Uh, verslaafd aan nieuws. Nou, dat kent u waarschijnlijk ook als, als journalist. Uh, altijd maar weten wat er speelt. En uh, ja, je wil blijven informeren. En je wil in ieder geval actueel informeren. Dus ja. en daar blijf je mee bezig. Nou, dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Ik, uh, ik sprak dus met Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie bij de AWB. Over zijn werk, dus naar aanleiding van alle sneeuwval. Dank u wel. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. Met Margarethe Rijntjes. Ja, we zijn in de ban van de kou, van de sneeuw en van schaatsen. En als er wordt gesproken over schaatsen, dan gaat het toch eigenlijk automatisch ook meteen over de tocht, der tochten, de Elsteden tocht. Nou, de kans op zo'n tocht is inmiddels 28 procent. Gisteren was het nog 1 procent, dus dat is flink gestegen. Rien de Rooy is uh, mijn tweede gast. Goedenavond. Goedenavond. U bent kampioen marathonschaatsen geweest. U bent trainer geweest van onder andere Ria Vissen. En u deed drie keer mee aan de Elfstedentocht. Ja, klopt helemaal. Ja, en u zit lekker thuis. Heeft het ja. gesneeuwd daar? Uh, ja, bij ons drie centimeter sneeuw gevallen. Vlak bij Rotterdam zit u hè? Uh, ja, Rokanje, badplaats aan zee. Ja. Hoe ernstig is het? U bent 71 inmiddels. Hoe ernstig is bij u de schaatskoorts? Uh, ja. Als ik ga vriezen, dan, uh, dan uh, bekruip je nog steeds een gevoel van uh, een bepaalde nervositeit die niet te omschrijven is. Terwijl ik helemaal niet meer hoef te presteren. En, maar uh, uh, zodra het woord er toch komt, dan, dan komt dat over je. Ja. En uh, ja, je gaat uh, weerkaarten volgen. Je spreekt met uh, mensen uit de buurt die verstand hebben van weer. En uh, je gaat ijsdikte ga je uh, in de gaten houden. Hoe doet u dat dan? Doet u dat letterlijk ook, of niet? Ja, ik ben gisteren hier hebben we een, een, een mooi watertje in duin het kwakjeswater. En daar ben ik met de boormachine met nog een paar man geweest. Hm. En, hebben we dan dan en we hebben dan gemeten dat we 4,5 centimeter oh, hadden. En? Is dat veel of niet? Nee, niet dat echt, is... Uh, we zijn vanmorgen wel uh, wezen rijden. We hadden inmiddels 6 centimeter. En toen kon het met uh, een man of 10 zijn we wezen schaatsen, allemaal van die oude knarren. Dus ja. maar, en er is er maar één door het ijs gegaan. Een dus. oh. goede score. Ja, en echt gevaarlijk door het ijs, of viel het mee? Nou, je kan, het, is, het staat anderhalf meter water. Dus. Ja, ja, okay. Maar dan neem je voor alle zekerheid, de eerste keer neem ik altijd een touw mee. En een uh, uh, prim, ijspriem om uit wak te kunnen klimmen. Dus. Ik ben al meer door het ijs gegaan, dus ik heb, ben ervaringsdeskundige. Maar ook echt onder het ijs gekomen? Nee, dat niet. Gelukkig okay. niet. Maar... Ik begreep namelijk dat er 15 centimeter nodig is in Friesland... voor een Elfstedentocht. En dat ze nu dus zeggen het het 28% procent de kans dat die doorgaat. En dan hebben ze daar een berekening voor... namelijk vergeleken met de ijsgroei... Uh, de laatste vijf keren dat die door is gegaan. En het blijft tot donderdag vriezen, is de verwachting. Nou goed, in elk geval komen ze uit op 28%. En dan hopen we dat het uiteindelijk doorgaat. En zullen we heel even luisteren naar het geluid van de Elfstedentocht... Okay. Van de hand trekt het pistool omhoog. En daar is Slater toch begonnen. De run is weg en het is Jan Bessels inderdaad die als eerste de hoek doorgaat. Ja, hoe is de strijd? Is het zwaar? Ja, valt mij. Ja? Het klinkt is wel een beetje zwaar. Hier in Nederland, dat is ongelooflijk. Dat, is, dat, is, dat had ik niet gedacht. Het is een wonder. 1985 was het, Evert van Bentham, Wollem. U schaatste mee, hè? Ik uh, stond ook bij die 265 wedstrijder in de, in de kooi. Ja. S'nachts uh, om vier uur eigenlijk nog maar. Neem ons mee. Vier uur s'nachts, aardedonker. En dan, daar staat u dan. Ja, in 1985 begon het al in het hotel... Uh, Half drie je bed uit en dan naar het restaurant om die verschrikkelijke spaghetti te eten. Meneer, meneer De Roon, voordat ja. u helemaal van, uh, van wal steekt, want ik wil ja. namelijk alles horen... gaan we eerst wederom voetballen. We blijven in eh, sportieve sferen. Want er is in weer in, gescoord, jawel, Frank Wieland. En in Friesland, ja, er is uh, opnieuw <laughs> ja. gescoord. Ja, gelukkig en, uh, dan maar, in Friesland. Ja, het, het, het, het is ook nog een Friese goal, dus wat dat betreft blijven <laughs> we helemaal keurig daar waar we horen te zijn. Narsing geeft hem voor een aanvalsopbouw via Jan Maat. Die wordt dan vervolgens vergeten als hij doorloopt. Terwijl hij dat toch zo vaak doet. En uiteindelijk raakt de rechterverdediger van Herenveen de bal als laatste. En is het dus binnen... Uh, nee, net niet binnen een kwartier. Maar 16 minuten zijn we onderweg. En hebben we al drie goals gezien. Herenveen heeft er twee gemaakt. Dost en Jan Maat zijn de doelpuntenmakers voor hun. Malki scoorde één keer tegen voor Rodi SC in het Abelensstra stadion. En nu even ruimte voor schaats, hoor. Frank, dankjewel. Ja, wat mij betreft. Ja. <laughs> Goed. Uh, de Elfstede toch 85. Ik uh, ben in gesprek met Rien de Roon. Die heeft hem toen geschaad. Vier uur s'nachts. U zei het begon allemaal in het hotel. Vertel. Ja. Uh, restaurants, spaghetti eten en dan... Uh, ik kwam op de gang Dolle Driesel tegen. Een, uh, een legende in dat tijdsbeeld en ook wel kandidaat voor een toen op dat moment voor een Elfstede overwinning. En hij keek angstig. En ik vroeg Dries wat is er? Hij zei heb je al naar buiten gekeken? Ik zeg nog niet. En ik keek naar buiten via het dakraam en ik zag dat het mistig was. En... Het, het was donker, het was verschrikkelijk donker en het vroor niet meer. Dus dan sta je daar in die kooi, je gaat naar die kooi toe. En dan sta je er met 265 man aangekleed alsof je de, de helse tocht van 1963 gaat rijden. <lacht> ja. Maar veel te veel kleren aan, blijk achteraf, want het is rond de nul geweest. Het is gewoon ijs geweest. Dus dan, uh, dan rijd je die tocht en uh, nou dat was in wezen, dan viel het al mee. En dan kom ik gelijk even uh, dat je een inschattingsfout ge hebt gemaakt met je, met je kleding dus... Dat doen ze nu tegenwoordig beter. Wij maakten de fout, we stonden een jaar later weer in die kooi. In 1986 we reden twee elf tochten achter elkaar. En toen kreeg je een moment dat we, terwijl we het in de donkerte van de nacht gehad hadden... want dat is ook natuurlijk een, een, een moment die de huidige lichting marathonrijders nog nooit ervaren hebben. Je rijdt gewoon 2,5 uur in donker. En dan is het echt pikdonker. En dan... Uh, je hoort alleen gekras om je heen. Je hoort valpartijen om je heen. Je weet eigenlijk niet in welke groep je zit. En toch moet je zorgen dat als het donkerte van de nacht voorbij is... dat je dan in het licht tot je bij de eerste groep zit. de Eerste, tweede groep. Tweede keer nog eerste groepen. En toen, 86, kwamen we via... Uh, uh, de Gala reden we richting Stavoren. En toen was het licht geworden. En toen kon je pas zien wat er aan de hand was in de wedstrijd. En ik had een een ploegmaat bij me, Gerrit Molenaar. En die reed ook in een groen pak, net zoals ik. En hij kijkt me aan en hij maakte een, een slaande beweging met zijn armen... in die zin van, ik heb het koud. En hij ja. riep het ook, riem. het is koud, hè? het is koud. En wat was er gebeurd? We hadden doordat het licht begon te worden... en we hadden wind tegengekregen, was er een windschilfactor gekomen... van 20 graden onder nul. Het was koud. Het was bitter koud. Gerrit zegt, wat heb jij aan? Ik zeg, ja... Ik heb mijn leergeld van vorig jaar heb ik betaald. Ik heb minder kleren aan. Ik heb maar één zweethemd en een kolletje en mijn wedstrijdpak. En jij Gerrit? Gerrit zegt, ik heb maar één zweethemd, Jan. Kun je nagaan? 20 oeh, graden. Oeh, over. ja, want de keer daarvoor was het dus net, net boven nul. Of net onder ja. nul. Ja, precies. Oké, okay, ja. ga door. Nou, we rijden op Stavoren aan. Stavoren was de afspraak dat de ploegleiders zouden staan met ons etenszakje. En op de punt van Stavoren, terwijl we naartoe reden, toen Gerrit, reed Gerrit 10 tien meter voor me. En op, als eerste stond er een mevrouw met een rood wielershirt met een reclame van de groenteman van de, van de hoek. Die stond dat omhoog gehouden van hier sta ik met jouw eten. En Gerrit met zijn groene pak 10 meter voor me zag het ook. En ik wist dat het ging gebeuren. Ik voelde dat het ging gebeuren. Hij passeerde die vrouw. Hij maakte een graaiende beweging naar achteren met zijn handen. En rukte het rode shirt uit haar handen. En vervolgens trok hij het razendsnel aan. Hij keek me aan en zei: Rien, ik heb het niet koud meer. Nee. Maar het drama kwam 100 meter verder. Want daar stonden ze van onze ploeg. Allemaal met etensakje. Helemaal uitkijkende groene pakken. Met onze sponsoruiting erop. En Gerrit reed. Voor me weer. En dacht. Hé. Hey, ik heb het niet koud meer. En ik kan mijn eten aanpakken. En hij probeerde zijn etenspakje aan te, aan te pakken. Door zijn hand door het zakje heen te steken. Maar hij kreeg een klap op zijn hand. Want hij werd niet herkend. Dus hij zat zonder eten. Dus ja. Door doordat dat ik wilde, shirt. ze dat shirt. Verkeerde shirt. Hey. Verkeerde ja. ploeg. Ja. Ik snap nou, het. Mijn, dra mijn drama was dan inschattingsfout, niet mijn handschoen met de speld vastgemaakt. Ik wil mijn zakje pakken, ik maak een wilde beweging om het zakje te pakken... en ik zie het vervolgens mijn handschoen op de wallenkant verdwijnen. Het is 20 graden onder nul. Het is koud. Het is bitter koud. Maar wat doe je dan? We zijn de tweede groep. Dus ik dacht nog aan de glorie. Ik dacht <lacht> nog aan de koningin op de bonkenvaart. <lacht> ja. Ik rijd door zonder die handschoen. Nee. Ja, ik rijd door, terwijl ik hem warm wreef op mijn rug... Ik deed een beetje liefheer Later laat er een wonder gebeuren. En dat wonder gebeurde, 500 meter verderop. Dolle Dries van Weijen was afgestapt, daarvoor was door zijn enkel gaan, Had het drama zien gebeuren en had gezegd, kom maar hier met etensakkie. En de handschoen. En die was achter me aankomen rij en haalde me in. En ineens hoorde ik een stem achter me als een engeltje uit de hemel. Rien, Rien, je handschoen. Dries van Weijen, met mijn handschoen. Nou, ja, wat lief. Pakt pakte zijn handschoen en ik kon nog net terwijl hij terugkeerde naar Stavoren roepen. Jij kom in mijn testament. Een maand geleden vroeg hij nog naar. Ik zeg, ja. Bries, het komt goed. Ja. Het komt goed. Ja, dat moet u wel eens gaan houden natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Maar u zegt, ik droomde van de glorie. Hè? Want die tocht, als je die wint, dat maakt iemand natuurlijk onsterfelijk. En daar droomde u van. Daar droomde ik van, ja. Kijk, uh, het was zo. ik was een, een, een goede lange baanrijder en een marathonschaatser uh, op uh, 100 ronden, 150 ronden. Maar we zaten al 22 jaar zaten we op die toch te wachten. Dus ik had alle boeken gelezen, ik had de hel van 63 gelezen. Ik wist precies wat er ging gebeuren, alleen het gebeurde niet, het gebeurde niet. En we reden ook wel 200 kilometer wedstrijd. En mm -hmm. dan zei, had ik het idee om te zeggen, noem dan... De 200 kilometer van Zevenhuizen noem dat dan elfsteden toch? Maar toen kwam die elfsteden toch, en toen hebben we hem gereden. Maar een elfsteden toch is zo anders als alle andere wedstrijden. Ja, ja want ja. vertel eens even wat gebeurt er? 200 kilometer schaatsen. Waar, waar denkt u aan al die kilometers, al die ja. uren? Ja, uh, nou, je, waar denk je aan? Uh, uh, je komt al, uh, als je gestart bent, het eerste krijg je Sneek. En ik kan me herinneren dat uh, Sneek, de doorkomst door Sneek, dat was als in een, in een roes. Want er stonden tienduizenden mensen in donker met allemaal fakkels stonden die aan de kant. En dan, ja, je, rij van je wordt gedragen door de mensen. Dat is ja, is dat zo? Ja, er is ongelooflijk veel afleidingen, is het onderweg. Maar er is ook een, een, een afzien, ja, 85 was niet zo lastig. Uh, 86 was een hele, hele lastige, met veel tegenwind. Maar het is, uh, ja, op 200 kilometer, ja, je gaat twee, drie keer dood. En, en daar ja. moet je doorheen dus. ja, ja, want u dacht dat het mogelijk zou zijn. U, u letterlijk droomde dat het door zou gaan. Dat u zou kunnen winnen, die, acht, die kans achter u aanwezig. Ja, maar die, uh, uh, dat had ik al een beetje van me afgezet, want uh, ik was inmiddels, uh, de goede jaren waren voorbij. Nou ja. Dus ik ben blij dat ik een driege heb kunnen rijden, maar echt uh, meegedaan in het spel heb, heb, ik heb ik niet. Want ik ben uit de periode van Co uh, Gieling, Henry Ruitenberg, Jos Nieste Evert van Bentem. Mm -hmm. Dat waren de mannen die uh, in 1985 als eerste op de bonkenvaart aankwamen. En, ik heb echt wel wat overwinning op mijn naam staan. Die zou ik allemaal in willen ruilen om bij de eerste tien te rijden in Elfsteden, toch? Want stel hè, dat hij doorgaat. Stel, ik bedoel, het blijft nog een tijd vriezen. U bent 71. Gaat u mee? 70. 70, neem je kwalijk. Ik ja. ben 70. <laughs> ja, is... Gaat u mee? Nou, nee, ik zit met een dilemma. Mijn rug is niet goed meer. Ik, uh, ik heb het steeds tot augustus gedacht. Ik denk, het gaat gebeuren, maar ik denk dat het niet verstandig is. Dus ik uh, zit nog steeds met dilemma wel of niet. Maar... Nee, maar ik hoorde net iets van, uh, van een, uh, een handschoen en gewoon door. Dus ook niet zo verstandig, hè, was dat. Dus wat dat betreft, nee, u nee, klinkt nee, niet nee. als iemand die dan denkt, het is niet verstandig, doe ik niet. Nee, ik heb de beslissing nog niet genomen, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, precies, er is, nee, nog, een, er is nog ruimte voor. En uh, u bent natuurlijk ook uh, schaatscoach geweest. Hè? En er zijn natuurlijk nu sinds, nou wanneer was het de laatste, uh, 97... en zeker sinds de tijd ook uh, in de jaren 80... zijn er natuurlijk allemaal moderniseringen. Ik noem maar wat, de klapschaats. Hoeveel sneller kan degene die nu schaatst op de klapschaats... als het doorgaat, uiteindelijk uh, in Leeuwarden aankomen? Nou, ik denk uh, uh, in 1997 reed Jan Maarten Heideman alleen op klapschaatsen. En de, de rest reed op vaste schaatsen. Yeah. Uh, nu, met het huidige peloton, met de nieuwe lichting. We hebben een grandioze nieuwe lichting. Met uh, mannen als uh, Jorrit Bergsma, Robert Bovenhuis, Arjan Stroetinga, Peter van der Pol. Uh, Ruud Aarts, uh, Ralf Zwitser, mm -hmm. onderwijs, wat te noemen. Yeah. Die mannen rijden allemaal op moderne materialen. Dat ja. zijn klapschaatsen. Uh, ze hebben geen ervaring met klapschaatsen, met klunen erbij. Het is allemaal wel, gaat allemaal goed op 200 kilometer. Morgen reizen ze op de Zee ook weer in 200 kilometer. Dat is geen probleem, dan blijven die schaatsen meestal wel heel. Maar mijn vraag is dan, wat gebeurt er als je uh, plukken, plekken uh, wanneer dan de raven ja, ja, eroverheen... dat kunnen ze wat eigenlijk gaat niet snel, aan. He? Nee, nou weet ik, niet. weet ik niet. Ik ben benieuwd wat er heel blijft. Is, de materiaal is heel belangrijk... Uh, uh, in een, uh, uh, een komende elf steden toch, of, of de veren heel blijven. Want je, reken maar dat je vanuit voor de wind komend uit Sneek, vandaan de eerste klunplek. Ja. dan komen ze met 40, 45 in het uur, komen ze op de eerste klunplek aangerend en geloof ja. niet dat er iemand afremt en dan rustig daar overheen loopt. Nee, er wordt gewoon doorgerend over die klunplekken. Ja, want je moet niet bang zijn. Ook schaatsen in het donker dus, hè, die eerste paar uren. Ja. Dat uh, lijkt me ook helemaal niet zo, e zo. Heel makkelijk eigenlijk. Nee, dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is echt. Uh, uh, de eerste 2,5 uur zijn bepalend voor de wedstrijd. Dan moet je er echt bij zitten. Maar je ziet weinig en je weet niet ja. wat er gebeurt. Je ziet pas als het. Uh, stel dat hij straks, half februari verreden wordt, dan wordt het om kwart over zeven begint het licht te worden. En dan zie je pas wat er in de wedstrijd ja. aan de hand is. Dus voor gaat de u nieuwe kijken? richting is. Gaat u, gaat ja, u naar Friesland? Ik ben erbij. Ik, uh, <laughs> ja, ja, ik ben sowieso, erbij. Zo, hè? Ik bedoel, ja, als u sowieso. niet gaat schaatsen, dan bent u erbij. Ik ben erbij, ja, in welke hoedanigheid. Ja. Rien de Roon, voormalig marathonschaatser, trainer en dus deelnemer aan de laatste drie Elfstedentochten. Dank u wel. Graag gedaan. En laten we hopen dat het gaat gebeuren. Dat zou toch wel ontzettend leuk zijn. BNN Today staat op het punt te beginnen. Willemijn Veenhoff, jij lijkt me ook wel een schaatser eigenlijk. Nou... Nee? Nou ja, we er zitten Erik Harton al loeihard te lachen. Ah, cool. ik, ik heb vorig jaar inderdaad een nieuw paar schaatsen gekocht, Erik, dankjewel. En dan wel gewoon noren, toch, uh, Willemijn? Nou, van die moderne noren, van die hardbody-noren. Oh, ja, hardbody ja, ja oké. Okay. Ja, mag wel een beetje comfort. Ja, maar goed, ik, ik vind het wel aardig, maar ik vind sneeuw wel heel leuk. Goed, dat ja. Dus dat. Nou, daar gaan we het over. ook over hebben. Over de kou, over de winter, over de tocht der tochten. En uh, ook over Maxima en Willem-Alexander. Natuurlijk even over het interview. Maar ook over hoe gaat dat straks als Willem-Alexander koning is. Allemaal in de vrijdageditie van van BNN Today met Erik Harton. Die, die gaat oh, van nee, de ah, niks van aantrekken. aantrekken Zou misschien beter kunnen komen. En nog me, meer interessante heren. Nou, dat nee, zijn er nog meer interessante heren aan tafel. Wie dat zijn, dat hoor je zo meteen. Na het nieuws van half negen, eerst Freddy van Tijn. Radio 1. Op Utrecht Centraal en Amsterdam CS zijn de eerste treinen vertrokken. Het treinverkeer lag daar sinds vijf uur helemaal stil. NS hoopt dat er morgen in de hele Randstad weer gewoon kan worden gereden. Reizigers klaagden halverwege de middag al dat er nauwelijks treinen reden... en dat er geen informatievoorziening was. Ook was de website van de NS vrijwel onbereikbaar. Toch wil NS-directeur Meerstad niet zeggen dat alles fout ging. Nou, we, hebben, we hebben juist geprobeerd om anders dan vorig jaar... een verwachting uit te spreken hoe lang het zou duren... voordat reizigers weer op pad konden. En zoals hier net ook op het station was te zien... rijden de treinen ook om iedereen naar huis te brengen. En we hebben juist geprobeerd ook met heel veel extra mensen... op de stations en op de perrons om informatie te verstrekken. Maar als je op een gegeven moment niet de treinen kan rijden omdat er nog andere treinen in de weg staan... of omdat de wissels uh, nog niet in werking zijn... dan moet je uiteindelijk je mensen aan de hand meenemen... en langzamerhand weer die hele grote hoeveelheid mensen... gaan proberen op pad te brengen. En daar zijn we nog steeds heel hard mee bezig. VVD, PVV, PvdA en GroenLinks willen een debat... met minister Schulz van Hagen over de spoorwegproblemen.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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, Van die hele drukke avondspit zijn er nog uh, een zevental files over. Op de A4 naar Amsterdam. Tussen Dorp en Hoogmade Vier kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En de A4 naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoud-Rijndijk. 6. A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 4. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsberg en Bunnik 3. A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen, tussen het knoop in Del en Tiel 10 kilometer. En op de A28 Utrecht-Zwolle, tussen Den Dolder en Amersfoort 9. A67 Venlo-Eindhoven, tussen Zomeren en Gelder op 4 kilometer door een ongeluk. Twee reisstokken zijn er dicht en dat betekent dat je er alleen via de vluchtstok langs kan. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 3 februari, 3 over half 9. Ik heb mijn schaatsen aan, het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het and be today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties? Sluiten we erin. Iedere vrijdagavond de week af, zo ook dus nu. En dat doen we met spannende gasten, leuke onderwerpen en hele fijne muziek. De treinen die rijden niet, er stond vanmiddag 800 kilometer file. Vliegtuigen hebben vertraging en overal ligt sneeuw. Kortom, de winter is eindelijk begonnen. En er wordt natuurlijk al de hele week gespeculeerd over de tocht der tochten. En daar gaan we zo meteen nog even verder over speculeren. Marco Verhoef, de weerman, heeft misschien wel spannend nieuws. En uiteraard houden we je op de hoogte van de toestand op de weg en op het spoor. En we hebben het ook nog over Willem-Alexander en Maxima... Die gisteren tien jaar getrouwd worden. Ja, ja met een remer. En zo meteen hebben we het ook nog over de sport. Laatst oh. bij Erik Horton. Hi. Hier naartoe geskipt. Nee, ja. gereden gewoon. Heel ja. simpel. Ook gewoon met een normale snelheid. En ik, was, ik heb er geen minuut langer over gedaan. Jammer hè, eigenlijk. Dan. Ja, ik de hele land zat vast, maar ik heb, ik heb ze niet gezien. Geen spannende verhalen. Maar goed dat je er bent. Je hebt weer wat mooie platen meegenomen. Zeker. En mijn grote vriend Lucie, Kink. Hey. Is er natuurlijk ook. Hallo. En jij hebt de hele week het nieuws gevolgd en weer wat fijne, ja, opmerkelijke wat, dingen eruit. Wat, wat mij het meeste opviel, was, daar gaan we straks zo lang over praten. De kou natuurlijk, vond het zo koud. Ik vond het zo koud. <lacht> maar goed, die reportages van het ijs enzo, dat was echt super grappig. Maar ook soms wel een beetje tragisch als er weer eens iemand door het ijs heen ging. Bijvoorbeeld deze verslag heeft, hè. <hijs> <Even>. <hijs> <hijs> <hijs> <hijs> Wel ja, Leuk altijd. Ja, en Joris die, die, ja, Joris, die deelt zijn geluksdubbeltje uit. En dit keer geef ik mijn geluksdubbeltje weg op de markt in Breukelen. Want uh, volgens mij, als je de hele dag zo in die kou, de sneeuw staat... dat is echt afzien. Dus uh, ik ga eens even zoeken naar iemand die het echt verdient hier. Zometeen hoor je wie mijn twee gasten zijn vanavond. Maar eerst de sport. Mijn maar Ja. Nou, want... wat is er, jongens, over die kou, want er zijn gewoon, nou, ik denk 22 plus scheidsrechter, twee grensrechters, dat is uh, 25 man, denk ik, in korte broek gewoon ja. voor een voetbalveld. Echt maar, het gaat ja, joh, gebeuren. mijn vader had wat... tot zijn 14e, had hij niet eens een lange broek. Nou, dat moet je nagaan, dan moet je eens kijken wat er voor jou is. Aan. <lacht> <lacht> maar dat is het. Uh, Frank Wuyard, die zit in, uh, in Heerenveen of All Places, ook nog eens een keertje, waarvan je denkt, dat is helemaal uh, dichtgesneeuwd. Maar Frank, uh, tegen Rode hij wordt er gewoon op groen gras gevoetbald volgens mij. Ja hoor, want de sneeuw is hier alweer een tijdje weg. En uh, ja, je kunt je de hele dag afvragen wie laat deze wedstrijd nou doorgaan onder deze omstandigheden. Maar degene die zitten te kijken in het stadion hebben allemaal gelijk gekregen. Want het is een hartstikke leuke open wedstrijd. Heerenveen-Leidt. Met uh, 2-1. Maar dat had gerust 4-3 kunnen zijn al uh, inmiddels. Als we alle kansen erin hadden geschoten vandaag. Alle hele grote kansen dan toch in ieder geval. Want Herenveen uh, en Roda SC krijgen er nogal wat. Laten we zeggen dat het een leuke open wedstrijd is. En dat maakt het uh, des te aangenamer om hier te zitten. Ook al is het hier al uh, dik onder de min 10. En uh, hebben we dus eigenlijk met z'n allen best wel koud. Ook al lopen er een paar jongens heel stoer met korte moutjes rond. En uh, zonder uh, majo's aan. Dat is allemaal heel flink. Maar ze maken er wel een leuke wedstrijd van. Herenveen leidt met 2-1 dankzij een hele vroege goal van Dost. Daarna, binnen 5 minuten, maakte Malkyl weer gelijk. 1-1. Dan hadden we de beide. Topschutters van beide ploegen alweer een naam gemaakt. Jan Maat na 16 minuten maakte er 2-1 van. En de Beulen heeft een enorme kans gemist om 2-2 te maken. En Dos dacht, nou weet je wat, die Narsing die heeft mij al zoveel assists gegeven. Ik geef er één terug terwijl ik helemaal vrij voor de goal sta. En toen verspeelde hij de bal dus aan een tegenstander. En daarmee was ook een hele grote kans verkeken. Maar we vermaken ons prima, al bibben we erbij, tot we naar onze wegen. 35 minuten onderweg, 2-1 voor Heerenveen. Nou, Herenveen wordt dus gewoon gevoetbal. Uh, in het amateurvoetbal is dat allemaal anders. Daar, daar zijn alle wedstrijden afgelast. geldt ook voor de wedstrijden in de eerste divisie. In de eredivisie. divisie gaan alle duels door. Behalve trouwens de wedstrijd van de Graafschap tegen Twente. Die is al nu al afgelast. Want het veld in Doetgem is onbespeelbaar. De coach van Feyenoord, Ronald Koeman, die vindt trouwens dat de KVB alle wedstrijden zou moeten afgelasten. Ja, uh, dat is mijn persoonlijke mening. Er zijn uh, omstandigheden die <lacht> extreem zijn. En als ik. Uh, de wedstrijd heb gezien voor de beker en ik zie het aantal toeschouwers... en ik zie uh, hoe men op de tribune zit, dan lijkt me dat geen pretje. Dat zei uh, Ronald Koeman. Zondag uh, speelt uh, Feyenoord trouwens uit tegen NEC in Nijmegen. PSV heeft ook een lastige uitwedstrijd voor de boeg. Tegen, ja, de Leeuwen van Irak Ja, altijd lastig, ook vanwege het kunstgras natuurlijk. Kapot, me. meteen. Ja, maken. En dat allemaal met dit winterse weer. Coach Fred Rutte weet wat zijn ploeg te doen staat. Zondag moeten we denk ik uh, mannelijk, uh, mannelijk voetbal spelen... En, uh... En de omstandigheden moet je niet aan denken. Dat dus moet ook geen thema zijn. Voor mij is dat absoluut nooit een thema. Ja, dat wat betreft het voetbal. Dan was er nog nieuws dat Epke Zonderland naar de Olympische Spelen gaat. Dat betekent dat Jeffrey Wammes thuis blijft. Zo heeft de turnbom besloten. Ja, en Wammes is natuurlijk zeer teleurgesteld. Hij heeft waarschijnlijk de gordijnen dicht gedaan. Wilde de media in ieder geval niet te woord staan. Uh, Zonderland wel. Voor hem uiteraard een uh, zeer belangrijk moment. Ja, dan gaat eigenlijk het licht op groen. zeg maar. En dan, uh, dan kun, je, kun je los. Zo voelt het een beetje. Dus je krijgt inderdaad wel, uh, wel energie ervan. Ja, in langs de Lijn gaan we uitgebreid in op die keuze voor Epke Zonderland. Wat natuurlijk ook geen gekke keuze is. We blikken vooruit uh, verder naar het voetbalweekend. Dat doen we met een lang gesprek met Martin Sturkenboom, de interim-directeur bij Ajax. Die onlangs midden in de nacht de groep hulikers van Ajax in de achtertuin had staan. Dat is niet fijn natuurlijk. Een openhartig interview is het ook en gaat het natuurlijk ook over Johan Cruijff. Johan Cruijff is een, uh, een icoon. Dat is, uh, ja, dat is het gezicht van Ajax, uh, zowel nationaal als internationaal.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 Eric. Ja, zo, ik wou het tegen Menno zeggen: ik had van de week toen dat gebeurd was met die een klein tweetje gestuurd. Onder het motto: wanneer gaat Ajax dit soort gasten nou, want ze weten volgens mij verdomd goed wie het zijn, nou eens een keer de toegang tot het stadion ontzeggen? Of wat nou. En die reacties die ik toen kreeg. Dat was ook je dacht achtertuin. Nee, nee, oh. maar voor, voor mensen op de. Ik snap het wel. En, uh, het oh, ja. logisch dat je ze kinderen gaat bedreigen. Je denkt, zijn we inmiddels ah. op dat niveau. Goed, uh, ja, leuk maar, sport. Uh, daar kom ik hoor, let op. Ja. De eerste gast van vanavond. Pedofielen! Pardon? Heb ik iedereen aandacht? Ja, heel goed. Oplichters en beveiligers opgelet. Uh, want uh, onze eerste gast gaat namelijk weer gehuld in bruik. En bent nepsen de straat op. Hij zit niet tegenover, maar ik herken hem. Uh, normaal gesproken onherkenbaar verkleed en gewapend met een verborgen camera. Onthulde hij in zijn televisieprogramma al veel misstanden in de wereld. En zondag, jawel, begint hij aan een nieuw seizoen undercover in Nederland. Hier is journalist Man van Staal, maar wel met een klein hartje. Alberto Stegeman. Dank Dankjewel, wel. Goedenavond, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Goed dat je er bent. Ja, goed om er weer te zijn. In tegenstelling tot onze tweede gast, die we zo meteen gaan onthullen. Maar die, uh, ja, die, die heeft het niet gehaald. Nee. Maar jij wel. Terwijl je la Echt. laatst nog je auto in de plak hebt gereden. Ja, klopt. Ja, ik rijd in ja, een uh, vervangende auto. Maar die ja. doet, het, uh, doet het uitstekend. Met winterband. Winterband heb ik gezien. Oh ja? Ja. ja. Ja, leuk beginnen, maar ja, nee... Maar... nee weet de banden rijden onder. Eh, ja, rijden. Ik, ik dacht... Ja, nee. Ik, ik, ik vandaag bellen. Hmm. Ja, die moet je dus bestellen, die banden. weet ja. ik veel. Ik dacht, ik rijd gewoon naar Naartoe en zet ze hem erop. Oké, jij hebt nieuwe schaatsen. Ja. He? Ja. Dat gewoon maar ja, je bent er wel. Rijden. Ik ben er ook, jij bent er ook. En daar zijn we blij mee. Erik. Ja. De tweede. De tweede. Nee, we gaan even Duits praten. Nou, deze beide handen Alles Weter is regelmatig te horen bij BNN Today. Meestal in de studio, zo niet vandaag, want het sneeuwt. En hij zit dus er, ergens elders in het land. Maakt niet uit waar het over gaat. Hij heeft, vindt er wel wat van. Zijn mening hoor je niet alleen op de radio, maar ook iedere minuut op Twitter. Want tussen zijn vier studies door schiet hij heel wat commentaar de wereld in. Hier is de jongste politiek analist van Nederland, Siebert van Liende. Waar zit je? Siebert. Hi, Erik. Ja, het is een soort van uh, jungle op dit moment uh, in, uh, in, in Nederland. Ik uh, zit vanuit kampement Amsterdam, <laughs> en ik uh, kan daar in richting jullie hoofdstad Hilversum. Dus uh, ik ben erbij. Ja, goed Uitstekend. Je klinkt een beetje als een mp3'tje, maar dat uh, ja. <laughs> komt goed. Zo meteen. Je, je kan ons zien via jouw webcam, hè? Met ja, de webcam. De met uh, ja. met uh, tien seconden vertraging zie ik nu Erik Kortom praten. Ja, ja nee, dat was al inderdaad drie mensen geleden. Nou, en goed dat je er bent. En overigens uh, is voor de lieve luisteraar zijn wij ook allemaal te zien... hier gewoon in de studio radio1.nl en dan klik je op de webcam. En dan moet je Sywert van Lienen er maar even bij verzinnen. Siebert, wat, wat is jouw nieuws van de week? Oei, uh, wat mijn nieuws van de week. Nou, ik, vind eigenlijk wel, ik hoorde net dat Berlusconi definitief uit de politiek gaat. En dat is toch eigenlijk ook wel heel erg grappig voor die oude baas. Dat hij zich nu alleen nog maar op de, op de kleine uh, poppetjes gaat richten. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij nog heel lang in Italië zou blijven. Dat de kopzorgers zijn voor Europa. Maar dat valt dus uh, kennelijk mee. Geen missen. Uh, oh, ze gekke streken zeker. Dat, uh, dat leveren hele mooie anekdotes op. <laughs> Alberto, jouw nieuws van de week? Nou, dat is eigenlijk uh, uh, Wikileaks, waar we dagelijks over spraken, maanden geleden. Uh, maar nu komt het erop aan. En, uh, of als wordt uitgeleverd aan Zweden, maanden gaan we dat horen. En eigenlijk is het heel erg stil uh, rondom uh, die zaak. Maar op het moment dat die wordt uitgeleverd, dan zegt hij zelf dat hij vervolgens naar Amerika gaat. En dan moet hij bloeden voor dat, dat wat hij allemaal heeft, heeft laten lekken. Dus ik hoop heel erg uh, dat hij niet wordt uitgeleverd. En ik ben een beetje bang voor de stilte inmiddels rondom uh, deze ja, zaak. Het ging, we hadden het er elke dag over en het is, het is weg. Ja, maar het gaat ja. er nu echt om. Want uh, de aanklager in, uh, in Zweden die heeft gezegd... van, uh, hij, moet gewoon, uh, hij moet gewoon hier naartoe komen. En het gaat er nu om of, uh, of de rechters in, uh, in Engeland hem, hem laten gaan. En het lijkt erop van wel dat hij inderdaad in Zweden straks wordt, uh, wordt rechtgesteld. En ze zeggen... En dan wordt hij uitgeleverd aan Amerika. Uh, precies, ze zeggen dat ja. is voor de verkrachtingszaak maar... Uh, ja. Ik ben echt een beetje bang dat het meer wordt dan dat. Dat horen we maandag. Ja. BNN Today zet een punt. punt achter de week. En we blijven muzikaal, ook een beetje in Zweden, want uh, ik, uh, ik zit er afgelopen week, ik zit alleen maar Deense en, en Zweedse krimis te kijken. Dus ik ben, er met, ik ben nu met Johan Falk bezig, dat is hm. weer Zweeds. en daarvoor had ik allemaal Deense, uh, Those Who Killed. ik vind het helemaal te gek. Ik zit een beetje in een soort Scandinavische sfeer, de sneeuw helpt dan ook mee, Assange helpt in dit geval mee, dus toen dacht ik, Zweden, Zweden, Zweden, ABBA, dat gaan we lekker niet doen, we pakken wat anders, want er is ooit een band <lacht> geweest uit Zweden, die heette The Creeps. En dan denk je, nou, dat belooft dat, wauw, wauw, gitarre, en gitaren, uh, en daar Overheen uh, uh, gegrund, maar dan in het zweeds helemaal niet. Het is een buitengewoon poppy uh, en catchy liedje gemaakt door een band die elf jaar bestaan heeft en één keer de top 40 wist te halen met deze Oeh, I like it. Hello. Your face is turning green and yellow. A girl is saying hello, hello. Oh, shots are thinking well-o-well-o. Going up the escalator. Goody, goody generator. Bubble gum is what it's made of. Laten we even dan Frank Wieland? Is het ja. ja hoor, 2-2 ja. is het geworden de Willemijn. En een mooie. En, uh, ja, een mooie goal ook nog. Het uh, is uh, Harvan van Veldhoven die wijst naar uh, zijn beide slapen. Oftewel heel slim gedaan. Maar het is Malky die hem maakt. Uiteindelijk op aangeven van Donald uit een kansloze hoek. Met zijn hak een schitterende goal. Vlak voor de pauze Heerenveen staat weer op 2-2 tegen Rode JC. Dankzij de goal van Malky. Growing giant blue tomato Let's make love and eat it later Het gaat over dit programma, hè, <tie> Willemijn. Ik ja. ik, ja. Ja. Uit Zweden dus, uit 1990 was dit een behoorlijke hit. Je hoorde de creeps en ooh, I like it. Oh ja, we gaan Look. beginnen met het weer inderdaad. Want Oh, oh het was zo... Heb je, het was zo koud, hè? Het was zo koud. Het is <laughs> onverwacht ook, hè? Het weerbericht van gisteren moet je luisteren. Het is ontzettend droog buiten en, en dat blijft het ook. En eigenlijk hebben we dat in grote lijnen ook de komende dagen. Voor van Vannacht betekent dat dat het helder is... En dan morgen gewoon weer een zonnige start van de dag. De temperatuur stijgt snel, het wordt 21 tot 25 graden. Mm. Dus ik lekker met mijn slippertjes, korte broek aan voor de radio. Cocktailtje erbij. Doe ik mijn gordijn over. Wat schets mijn verbazing? Het NOS-journaal. Hele goede middag vanwege de weersomstandigheden. Een langer nieuwsbulletin. Er staat namelijk op dit moment meer dan 650 kilometer file vanwege de sneeuw. Nederland is vandaag bedekt onder een dikke laag helpoeder. Temperaturen van min 34 graden. Tientallen meter sneeuw, duizenden kilometer file. Ons land ligt plat, ambulances kunnen niet rijden... brandweerwagens komen niet vooruit, bejaarden sterven bij bosjes... en erger nog, <lacht> verslaggevers komen niet aan op hun werk. Collega Gerrit Hofstra bijvoorbeeld is vanuit Friesland... onderweg naar Hilversum. Gerrit, waar ben je op dit moment? Op dit moment uh, rij ik in uh, Flevoland met de uh, afslag Almere Haven. Gaat het erg, is nu voorbij. Maar vooral tussen Emmeloord uh, en uh, Lelystad is het uh, bar en boos. Zeker 15 centimeter sneeuw, één rijbaan beschikbaar. Soms zelfs helemaal niet meer zichtbaar, zelfs stapvoets rijden...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 Want het worden er steeds minder. Je gaat bijna denken, 2012 hè, hadden de Maaiers dan toch gelijk. Enige mensen die het land vandaag konden redden waren de sneeuwschuivers. Ja, dit is in ieder geval uh, voor dit seizoen uh, de drukste dag uh, tot nu toe. Mm -hmm. Logisch natuurlijk, want hiervoor hadden we namelijk nog niet gesneeuwd. Uh, vandaag was het spannend. Ja, dat is zeker. Ja, hoor. Het was een spannende tijd voor ons. We hadden de dag en nacht en met ontdraaien. Maar uh, ja, het hoort erbij, hè. het is een stukje spanning. Het is altijd weer leuk om dat te doen. Precies, stukje spanning altijd weer leuk om te doen. Pas aan het einde van de dag stopt het met sneeuw en wat overbleef was een land in, ja, in chaos, in paniek en in angst. En dan kijken we nog even naar het weer van morgen. Zaterdag en zondag is er volop zon. Weinig ja. wolken en 25 graden. Vanaf maandag iets meer bewolking. En dan gaat de temperatuur wat omhoog. Maar het blijft wel droog. Nou, lekker. Hè? Heerlijk weekendje voor de boeg. Ja, en de, de schuld van dat alles is natuurlijk Marco Verhoef. Die zit hier aan het. Ja, die tegenover. Hij ja, had bom. ja, is nee. niet door. Ja. Dat is hij ook. Oh. Makker Verhoef, goed dat je hier bent. Net er, er, er, van het acht uur journaal komen rennen, neem ik aan. Ben je nou al afgesminkt, zo te zien? Ja, ja, ja. dat heb ik ja allemaal netjes afgehaald. Ja. De kleur is echt nu. Ja, want we hebben ook een webcam, hè? Dus ja, zich, daarom. Ja, ik dat... vond de echte kleur ook wel voldoende. Okay. Ja. Um, even, even ja, als je dan toch bent, uh, het laatste nieuws ook van de NS. Dat, dat weet jij. Uh, ja, ja, het laatste nieuws van de NS is dat de treinen rond uh, Utrecht... Centraal Amsterdam weer langzaam beginnen te rijden. Maar in de Randstad en midden nederland blijft het ontregeld. Ja. Nou was het vandaag natuurlijk... Uh, nou, het ging wel over de kou, maar het ging ook heel veel over de NS. Twitter barstte, alles barstte. Uh, de site was niet bereikbaar, er rijden geen treinen, gedoe, gedoe. Uh, veel... Gezeur ook daarover? Ja, vind je. Is het gezeur? Is mijn vraag een beetje. Wat nou, vinden jullie daarvan? Ik, ik heb. Euh, euh, ik vond het wel heel erg veel euh, gepiep, zeg maar. Mensen die. Ik bedoel, het hoeft maar echt een klein beetje sneeuw te vallen. Een klein beetje vorst en. Uh, we klagen met z'n allen. Ik heb me er heel stiekem wel een klein beetje voor geschaamd. jij zat zeggen... in, je, in, je, in je dikke lietsbak? Nee, maar, nee, nee, maar, nee, maar op, vroeger ook... ging, ja. je, ging je op de fiets. Nou ja, vroeger, maar dan ging je... Met autobanden. banden. Precies, maar, nee, maar die kou, kom op, zeg. Het is één dagje koud. Het is februari. Nou, Zoals ja, net ook die, die, die, die, die, die, die reportage. Je moet er toch niet aan denken dat je stil komt te staan. Nee, dan zou je misschien wel twee, twee kilometer naar een paal moeten lopen... of met je mobiele telefoon... Weet maar je, ja, het is, je ja. zou maar op Utrecht Centraal staan en er rijden geen treinen. Dat is, is ook, toch heel vervelend? Dat is ook heel vervelend en dat is ook, uh, dat is ook echt waar. Wat ook trouwens nog vervelender is, is dat ik heb begrepen... dat die informatie heel slecht is ja, van de NS. Niet? En dan zou je denken, van, nou ja, dat, dat hebben ze inmiddels toch wel een keertje geleerd. De website heel slecht bereikbaar. Nou, onvoorstelbaar vind ja. ik dat. En nou willen... Nou willen uh, uh, ik geloof uh, VVD, BV, uh, is het, uh, BVV, ja, uh, GroenLinks willen kamervragen gaan stellen. Want het moet toch niet kunnen zo met NS? Ja, Verder van dat, Marco? Ik denk dat het eigenlijk gewoon wel moet kunnen. Ja, het klinkt een beetje, beetje korter de bocht en een hele andere mening misschien. Maar je moet je niet vergissen, uh, uh, 10 tot 15 centimeter sneeuw... dat is voor Nederlandse begrippen behoorlijk wat. Dat valt echt niet elke winter. En als het dan een keer valt, valt het misschien in twee dagen. En niet in twee uur. Dus wat dat betreft is het best wel speciaal. Buiten dat, het viel ook bij hele lage temperaturen. Het is in midden-Nederland gewoon min 6 gebleven vandaag. Nou, dat, die combinatie maakt het gewoon heel lastig om het spoor bereidbaar te houden. Dan, die sneeuw is heel droog. Die ruim je niet zomaar op. Die heb je ook niet zomaar opgewarmd met een wisselverwarming. Zo'n wissel kan gewoon vastkomen te zitten. Ja, en dan is Nederland de mierenhoop. Is er één schakeltje fout... Dan liggen we meteen met z'n allen op de gat. En dat moeten we, denk ik, maar een beetje accepteren. Dus de NS okay. had hij ook niks aan kunnen doen. Alberto, je had het net over vroeger. Hè, dat we met de fietsen, en tegenwind en <laughs> houten banden. Um, maar ik zat me te bedenken, want ik kan me nog wel pittige winters herinneren van in de jaren 70, zou ik maar zeggen. Met het dat ik naar school kon schaatsen. Ja. Met IJssel en dat soort dingen. Ik weet alleen, ik ging toen niet met de trein... maar weet iemand toevallig hoe dat zat met de trein in de tijd? Veel, dat was dan ook zo gauw als het ging sneeuw... Of flikkerde dan het hele treinverkeer in elkaar? Ik... Uh, Sievert? Ja. Die weet eigenlijk <laughs> altijd alles. Ja, die weet alles uh. en, en is ook al op leeftijd. <laughs> nee, ik zou het absoluut niet weten. Ik weet wel dat in andere landen dat er minder problemen zijn. Maar ja. het is ook wel een beetje Nederlands... dat we niet kunnen leven in een ander tijdstempo. Hè? Dat, ja. is, dat is zoiets geks. Dan, dan ben je tien seconden, heb je vertraging... en dan in één klap uh, gaan mensen zanen, in plaats van lekker om zich heen kijken en uh, zich verwonderen hoe mooi de stad eruit ziet. Ja, maar, maar de andere kant, hè, als, je, als je nou um, kijkt, dat we, ik bedoel 2012, de nieuwsvoorziening, uh, Twitter... iedereen wil, wil meteen op de hoogte gehouden worden. Dat lijkt me ook niet zo moeilijk. We weten dat het zoveel gaat sneeuwen, het is geen verrassing vandaag... dat de ANS zich zo heeft laten verrassen daardoor. Ja, ja, ik, dat denk dat het, ik denk dat het ook moeilijk is om, uh, om van tevoren al te gaan zeggen... het gaat een puinhoop worden. Dat wil je niet over je eigen dienstverlening afroepen. Ja, maar je website maar... niet in de lucht kunnen ja, houden, ja, dan de informatievoorziening niet goed... Ja. Ja, Sterker, omroep, ja. omroepen op de stations wordt ook er ernstig over geklaagd. dat er geen, geen goede informatie gegeven wordt op de stations zelf. De werd, dat was vorig jaar natuurlijk ook al zo. Er werd zelfs omgeroepen, kijk maar zelf even op uw iPhone... want die weet het beter <laughs> dan wij. Dus, uh, ja. Ja, of bijvoorbeeld wat ook zo mooi is, dat bijvoorbeeld uh, RTL4 uh, vanochtend aan de NS een reactie vroeg... en dat ze zeiden, ja, sorry, we hebben te druk, we gaan jullie niet informeren. Ja, dat is wel echt uh, heerlijk, ja. 1996. Die, maar... die stagiair is inmiddels uh, uh, niet meer in <laughs> werkzaam. Ja, <die> <laughs> uh, maar wat, wat jou betreft, Marco, dus, Marco, vind je het wat overdreven... Dat dat er allemaal onmiddellijk kamervragen, dat de NS erop wordt, wordt aangesproken, dat het allemaal ja, beter moet? Het valt me mee dat ze niet meteen gaan uh, kamervragen gaan stellen over die 830 kilometer file dan, want die hebben we ook gehad. En die komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Dat heeft ook met die neerslag te maken. En dat heeft er ook mee te maken dat het heel moeilijk op te ruimen is. Ik denk dat de mensen zeker ja, van de treinen, ik moet eerlijk zeggen, ik rij ook al uh, jaren eigenlijk niet meer mm. met de trein, dus misschien is dat een beetje gedateerde informatie. Maar op de wegen wel, die mensen die werken met man en macht. En nogmaals, die sneeuw die nu gevallen is, is een hele speciale soort sneeuw voor Nederland. Want mm. meest van die kleffe plak sneeuw. Nou ja, dan gooi je zout er. Er valt geen heen. goede bal van het maken. Nee, inderdaad. Nee. Nou, dat komt omdat die zo ontzettend droog is nu. die sneeuw. En dat, dan heeft dat zout ook niet zoveel effect. Dus dan kan je zout strooien wat je wil. Maar eigenlijk het enige wat je kan doen is dan schuiver. de kant schuiven. Ja. ja, en als er dan een hele rij files of auto's voor je staan in de file. Dan staat zo'n schuiver ook in de file. En dan kan je schuiven wat je wil. Maar dan liggen al auto's in de berm. Dus maar een beetje accepteren. We zijn nou eenmaal een klein landje. Als er ergens een je fout gaat. Ah, valt het in de soep. En, dan... en dit was gewoon best een heel bijzondere situatie. Want nogmaals, er valt best wel eens een keer sneeuw in Nederland. Maar meestal is dat dan met temperaturen rond het vriespunt. Dan plakt het alle kanten. Je gooit er een handje zout overheen. Nou. Het is net een slak. Ja, dat is nu niet het geval. I dit, dit moeten uh, mooie dagen voor jou ja, zijn, heerlijk. Marco, of niet? Nou, Absoluut, zeker. Ja. Ja? Dit noemen jullie weer, hè, geloof ik. Dit noemen wij weer, ja. ja, dat gebeurt ja. Wat. ja. Maar het was geen record, begrijp ik. Met de files? Ja. Nee, dat dacht ik niet. Nee, Nummer vier, geloof ja, ik. Maar in van België even. hebben ze ja. 1200 kilometer file. Jouw ja, was 900? 985. Nee, was, dat was het oh. Uh, oh, okay. record. Maar ze zijn naar de 1200. Ja, dat heb ik ook. Oh, gek. Gek. Dat ja. is wel een record. Dus ze hebben we verloren ja, van België. Ja. Vandaag. Ja, maar de grap is. Ja. En, <laughs> Soms is dat niet erg. Hè? En ze ja. hebben maar 1700 kilometer snelweg. Ja. Dat is ook oh, een okay, record. mooi. het helemaal Zo. goed dicht. Ja. Ja. Alleen de treinen reden daar wel op tijd. Kijk. Koekoek. <laughs> <laughs> um, Marco, nu je er toch zegt. De Elfstedentocht. Oh, Gisteren, ja. de chocomel, ja, kennelijk die hebben die een Elfstedenbarometer, las ik vandaag. En die, die, die koppelde de Friese weersverwachting aan, aan de ijsgroei. En vergelijkt die met de laatste vijf edities van de tocht. Gisteren stond de kans op een Elfstedentocht volgens die barometer op 1%. Vandaag op 29%. Zo. Zeg jij ze hier iets, uh, iets, zinnigs <laughs> iets zinnigs over? over. En, en... Ja. Ja, <laughs> veel minder dan de helft. Uh, ja, inderdaad. Ja. Nou, ik heb, ze hebben het mij in het begin van de week ook gevraagd. En toen heb ik gezegd van nou tussen de 20 en 25 procent kans op. Uh, op laat ik zeggen, als het een ja of een nee is, is het een nee. Heel simpel, nee. Maar goed. Uh, bij twijfel ik... onthouden men zich. Ja, precies. Je? Bij twijfel ja. niet inhalen. Nee, ja. maar als je dan een percentage ja, dan zou je zo'n 20, 25 procent. En dat alleen op basis van de weersverwachting. Want uh, er komt organisatorisch natuurlijk een heleboel bij kijken. En dat vergeten wij ook wel. Hè. We kunnen natuurlijk ja, maar wel. Maar als het qua weer doorgaat, dan zorg nee, je toch dat het Ja, er nee, maar dat is dus het is. probleem. Kijk, uh, de laatste stedentochten hebben natuurlijk geleerd... dat er inmiddels honderdduizenden mensen op afkomen. En die moet ja. je daar ook nog een beetje veilig kunnen, kunnen herbergen. Als die allemaal het ijs opgaan, dan zakken we er met z'n allen doorheen. Als je van het ijs af kan houden, ja, dan kunnen ze misschien volgende week donderdag... Al ja, een beetje vertrouwen in die Friese. Ja, ja. Ik geloof inderdaad ja, nee. dat op het moment dat het weer ervoor zorgt... dat die stedentochten kan komen... Ja. Maar goed, dat is dus het punt. Vroeger, dan is het toch vroeger, dat hebben we weer. <laughs> dan had, had je misschien inderdaad volgende week donderdag, op aanstaande donderdag, die, die tocht al kunnen rijden. vanwege de ijsdikte. Wat zeg je nou? Nou ja, toen de, de, nou ja, de deden we de 150 mannen mee. Toen ja. hoefden er niet zoveel mensen nu, op het ijs te staan. Nee, en nu moeten er zoveel mensen bij staan. Dus hebben ze die, die ijs, dat ijs moet dikker zijn voordat ze het gaan organiseren. Ik zeg: tot en met Noord-Holland mag iedereen komen kijken. en daaronder. Nou, maar dan moeten wij ook wegblijven, toch? Of niet? Nou, uh, nou net niet uh, mijn misschien. eigen provincie, niet oh. waar ik woon. Ja. Mark je dankjewel. Straks gaan we het trouwens hebben over de toch, waar jij nog bij was, Albert Verstegema. Ah, waar jij aan het ja. werk was. Zeker. En waar Siewert op zijn zevende in een hutje zat. Die weet het ook nog. <laughs> Zometeen meteen weer. Een mooie break. Achter de week. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, ADO-AZ. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maait ze. Excelsior VVV. Laag, voor wordt stop. Perfecte redding. En op kwart voor negen, Vitesse Nacht. Gaat iemand dan nog inschieten bij Vitesse? Inschieten 1-0. En ook basketbal en volleybal. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.